Dester bestaat sinds 1991 en draait rond de broers Callagher. Ze hebben al jaren een moeizame relatie. In 2000 stapte Noel ook al eens uit Oasis. De band trad toen op. Pinkpop op zonder hem. Het weer geregeld zonder enkele buien. Vooral in het noorden. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Vanuit het hart van Flevoland. Dit is Radio Lelystad. 90.3 FM. I want to dress for wedding. Same day where I want married, what happened? He's go married another girl. When he's married another girl, I am very, very sad. I can't walk, like, cut at my legs. How he's married different lady? I no believe. After one month, I am sent up in balcony. Sambo. Gaat alles fout. Twaalf dingen tegelijk. <laughs> zo. En zo begonnen wij de ochtend, deze zaterdagochtend, 29 augustus 2009. Met chaos. Maar het moet helemaal goed komen, want een goed begin is het halve werk. Ja, ik denk dat het liedje afgelopen is. En, uh, ja. ja, of eigenlijk denk je dat het nog niet afgelopen is. En ja. dat er gewoon nog muziek achteraan komt. Maar dan komt er een stuk. Uh, Nare, nare tekst. Gezwets. Als je goed luistert is het heel naar. Dus ook niet erg handig voor de zaterdagochtend. Maar goed, maakt niet uit. Uh, zeg goedemorgen. Welkom bij Rondje Lelystad. Uh, dus welkom uh, Kevin weer in ons midden. Ja, goed om er weer te zijn. Gelukkig, na al die tijd. Ja, dat heeft En jullie goed. hebben het nog volgehouden zonder mij. Dus, uh... Ja, maar ja. we zijn heel blij dat je weer terug bent. Zeggen ja, het eerste uur van Rondje Lelystad. Uh, nieuws, nieuws, nieuws. Uh, interviews komen er nog. Uh, er komt eigenlijk van alles. Dus laten we maar eerst met muziek beginnen, denk ik zo. Mm. Toch? Ja, laten we dat maar doen. <lacht> hey, hey, nee, niet, hey, niet die. die. 90.3 fm yo le vueltas al planeta porque me hace sentir que sigo vivo y que no estoy aparcado ya tengo tiempo de parar si es que para alguna vez para te cuento lo que tengo pensado de Monte Carlo, quiero repetir tal vez nicolas siga allí con... Maar even lekker vrolijk te beginnen, uh, een beetje ja. Zons, schijn, jessie, pop, dingen. Zals, nu, het, nu het nog kan, ja. Want nu schijnt de zon nog <stankt> straks, waarschijnlijk niet meer. Maar ja, Daar daarover mee over, later meer. Juist um, tijdens het uh, NK Open Water in Stadkanaal hebben Agnes Gerringa en Marleen Vos beide een bronzen plak weten te behalen op de 3000 meter vrije slag. In het bruine veenwater van het AG Wildervank-kanaal had Marleen 43 minuten en 20 seconden nodig om de 3000 meter af te leggen. En dankzij een zeer snelle laatste 750 meter finishte ze op slechts 15 seconden van de nummer 2. Agnes lag lange tijd op de tweede positie, maar hij kon deze plaats niet vasthouden en tikte uiteindelijk als derde aan met een achterstand van 25 meter op de nummer 2. Marleen kwam ook nog in actie op de 1000 meter vrijslag. Tot halverwege de race kon ze zich op die afstand handhaven in de kopgroep. Na het keerpunt zakte ze iets af, maar ze wist de tweede plek veilig te stellen. En nog een, na een goede eindsprint tikte ze aan met 14 minuten en 6 seconden. Dit weekend doet Marleen Vos, evenals Lelystedelingen Randy Hendricks, Erik Visser en Jan Boonstra mee met de hele triathlon in Almere. Marleen zag dit NK als de laatste test voor de drie 0,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen. Heel wat anders dan de gemeente Lelystad Centrada en de Bouwadvieswinkel starten deze herfst met een pilotactie die het vervangen van schuttingen in de Zuiderzeewijk mogelijk moet maken. Dit als aanvulling op de grootschalige renovatie van de huurwoningen en de aanpak van groot onderhoud in de openbare ruimte van deze wijk. Particuliere huiseigenaren krijgen de mogelijkheid om hun erfafscheiding, zoals dat deftig heet, te verbeteren tegen gereduceerde kosten. Centrada heeft de vervanging van de schuttingen meegenomen in haar renovatieplannen voor de huurwoningen. In september worden de huiseigenaren uitgenodigd voor een informatieavond. En in november en december volgen er individuele gesprekken over persoonlijke wensen en de kosten. Volgend jaar lente wordt de renovatie van erfafscheidingen door de gemeente gerealiseerd. Gelijktijdig is dat met het groot onderhoud van de openbare ruimte. Het uh, ergste vind ik dat het meestal dan uniform wordt. Ja, daar hou ik ook niet zo van. Maar er staat wel in dat er rekening wordt gehouden met persoonlijke wensen. Ja. Dus je krijgt wel keus. Laten we de hoop erop houden. <laughs> Precies. Uh, Rijkswaterstaat werkt tot 1 oktober aan de bouw van twee dierentunnels onder de A6. Eén bij Lelystad en één ter hoogte van het Kuinderbos bij Band. Een dierentunnel is een buis waarmee klein wild, zoals konijnen, dassen en amfibieën, veilig van het ene natuurgebied naar het andere kunnen komen. Dat moet verdere versnippering van natuur tegengaan, aldus Rijkswaterstaat. Versnippering vind ik ook wel een heel luguber woord in dit... Uh, in deze context. Maar goed, uh, ze hoopt dan ook dat er met de tunnel minder klein wild over de snelweg gaat. Dat is niet alleen beter voor de diertjes, maar ook veiliger voor de mensen die op de A6 rijden. De aanleg van de dierentunnels is net begonnen. Tijdens de werkzaamheden zijn de rijstroken boven de tunnels smaller en geldt er een snelheidslimiet van 90 km per uur. Ja.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 And you will think, na-na-na-na Hey, that's what I'm believe Wereldhits op Radio Lelystad. Radio Lelystad. en MacNeil met How Do You Do. En daarna uit het jaar 2000. Volumia, ik vlieg, ik zweef. En dan weer wat nieuws. Onze zintuigen gebruiken we de hele dag... en we genieten ermee van alles om ons heen... De leefwinkel van IKADE start daarom de zintuigweken. Producten die bijdragen aan een prikkeling van de zintuigen zijn in deze periode extra voordelig geprijsd en er worden workshops en activiteiten georganiseerd. Zo kunt u kennis maken met een stoelmassage van 20 minuten. Ook vinden er introductielessen mediteren plaats, waarin u uitleg krijgt over meditatie, achtergrond en technieken. En u krijgt tips om na de workshop zelf aan de slag te gaan. Tijdens het Spreekuur Zintuigveranderingen bij Dementie... geeft Centrum Mantelzorg advies en pra praktische informatie... over hoe u hiermee kunt omgaan. Uh, ja, en er worden vast nog wel meer dingen georganiseerd. Voor meer informatie over alle acties, de data, tijden en prijzen... kunt u kijken op www.icade.nl. Bellen met 0320 247 711, Of ga gewoon even langs bij de ikare winkel Die zit aan de Snijderstraat nummer 20. Aanstaande vrijdag kunnen 70-plussers uit Lelystad en omstreken weer voor een medische rijbewijskeuring terecht bij buurtcentrum De DukTal, Dat is aan de punter 3527. De keuring kost slechts 35 euro, maar u moet zich wel even aanmelden. Dat kan bij afsprakenbureau van Regelzorg via 088-232-3300. Dus 088-232-3300. En meer informatie staat ook op www.regelzorg.nl. Nix, Rooms on Fire. En daarmee is het 4 minuten over half 11 En tijd voor het weerbericht van zaterdag 29 augustus. Vandaag is het afwisselend zonnig en bewolkt. Kans op regen, hagel of onweersbuien zijn mogelijk. Middagtemperatuur rond de 19 graden, matig tot krachtige zuidwestenwindkracht 4 à 5. Vannacht koelt het af tot rond de 11 graden, waarna het morgen zonnig begint, maar ook... ja is er wel een kans op een bui. Rond de 19 graden. De wind blijft hetzelfde. Kracht 4 à 5 uit Zuidwesten. Volgende week, periode met zon en wolkenvelden Vanaf dinsdag, meer kans op regen en onweersbuien. De maximumtemperatuur temperatuur ligt volgende week tussen de 20 en 25 graden. Maar het en, was wel eens anders. Ja, heel anders. In 1993 namelijk was het veel en veel kouder. Dat valt me op. De laatste paar weken, de jaren 90, hartstikke koud. Ja. ja. Maar in ieder geval, de laagste minimumtemperatuur was 4,4 graden. En in 1930 de hoogste maximumtemperatuur 31,2. Nou, ik hoop dat dat toch gewoon niet meer terugkomt dit jaar. Ik vind die 19 graden wel oké. Okay. Ja, prima, met af en toe wat te regen. De koffieartiest van deze week. Deze week is dat Janis Joplin en als eerste Cosmic Blues. Eerlevingstad, 90.3 FM. break Haste it it's met you en ervoor deze week de koffieartiest Janis Joplin en Cosmic Blues ja <laughs> yeah. En toen waren we even aan het wachten op het dierenasiel. En Lely staat die hebben aan de telefoon. En ze zijn even Jeroen in het zoeken. Jeroen is van de afdeling honden. Die gaat ons van alles vertellen over het asiel hier van de week. En ja, verder kan ik melden in het volgend uur... om kwart over elf ongeveer... hebben we Leo Verhoef aan de lijn. En meneer Verhoef betreft verschillende gemeenten in Nederland... en zelfs provincies van een boekhoudfraude. Dat er vele miljoenen ja, gewoon niet in de boekhouding staan. Of zelfs te veel in de boekhouding staan. Zodat de gemeente die ook uit kan geven... Terwijl, uh, ja, ze zijn er niet. Daarover hoor je dus straks meer. Ook uh, de brief wat hij gestuurd heeft aan uh, de gemeenteraad. En het is, uh, ja, hij is registeraccountant. Hij kan ons daar veel meer over vertellen. Ja, ik denk dat we even. Oh, daar komt hij. Ja, maar dat is goed. Ja, u hoort het op de achtergrond. Ah, weet je wat? We draaien nog even een muziekje. Ja. Doen we: Fats domino. Mijn real We met zingen, want anders dan komt het over de radio en, en moet je radio goed verzekerd zijn, zullen we maar zeggen. Het is nou uh, inmiddels wel gelukt. We hebben Jeroen aan de lijn van het dierenasiel in Lelystad over het asieldier van de week. Jeroen, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat mij wat vertellen over een... Over een hond. Over een hond, ja. Als je mij de telefoon hebt, gaat het bijna altijd over een hond. Ja, ja de laatste keer dat uh, met mij sprak, <laughs> zat je daar nog over in. Zo van, dan ben ik een keer en dan uh, hebben we weer geen hond in de aanbieding. Maar vertel. Uh, nou ja, we hebben ondertussen wel wat meer honden in het, uh, in het asiel. En uh, wat erg opvalt is dat het uh, voornamelijk terriers zijn. Oh, ja. uh, degene die de, deze keer de hond van de week gaat worden, dat uh, gaat seppen worden. Dat is een... Uh, Parson Russel Terrier, oftewel dat is een Jack Russell op hoge pootjes, ja. um, Een ruwharig hondje, dus ook niet zo'n glad velletje, maar uh, wat langer en ruig haar. Uh, is een hondje waar afstand van gedaan is, uh, omdat uh, die mevrouw die was uh, zodanig ziek... dat ze niet meer voor hem kon zorgen. Dus eigenlijk een trieste reden om, uh, om je hond weg te moeten Ja, gaan. absoluut. Ja, voor een nieuwe eigenaar is dat misschien wel, uh, wel prettig. Want als een hond uh, ja, gevonden is of aan een boom gebonden, dan, uh, ja, dan weet je weinig van de historie natuurlijk. Ja, maar dat ja, weten dat jullie zo. in dit geval wel. Uh. In, uh, in dit geval weten we vrij veel van, uh, van de achtergrond. Nou ja, een deel van de achtergrond uh, voor... Deze mevrouw is wel onduidelijk. Het schijnt dat hij in die periode in ieder geval slecht behandeld is geweest. Toen zij hem kreeg, was hij erg schrikkerig. Wat angst, agressie. Dat is allemaal wel veel beter geworden in, ja. uh, in de periode dat zij hem, uh, zij hem gehad heeft. Hoor. Ja, en dan zoeken we er wel een baasje die uh, ja, een beetje het baasje kan zijn ook. Een beetje streng ja, ja, ja. Niet, uh, niet te streng, maar wel duidelijk. Ja. Dat, is, dat is het allerbelangrijkste. In de meeste honden, maar zeker een hond die ooit een slechte start heeft gehad, is het erg belangrijk dat een baas duidelijk is, maar niet, uh, niet hard. Mag ik ja. zo zeggen. Ja, een goed voorbeeld waar deze mevrouw dan uh, wel voor heeft gezorgd, is dat ze de hond uh, op een fatsoenlijke manier heeft achtergelaten. Ja. Dus, ja. uh, maar mensen kunnen ook bij jullie terecht, uh, voor als ze afstand moeten of willen doen van een ja, dier? Ja, ja, dat kan ook. Dat, uh, daar zijn natuurlijk ook wel kosten aan verbonden. Ja, uh, ja daar zit hij wel fatsoenlijk... Uh, ja, nou ja, dan kan je ervan uitgaan dat wij ons uh, uiterste best doen om een goed huis uh, te vinden voor je hond of je kat, uh, als je er zelf niet meer voor kan zorgen. Oké. Okay. Nou, is prima. Ik wil je graag bedanken en uh, ja, graag tot volgende week weer. Okay. En uh, ja, meer informatie over scheppen kunt u krijgen in het Dierenasiel in Lelystad. Ja. Dus Moet ik het uh, telefoonnummer nog even roepen? Dat kunt u doen: Ja. Uh, 0320 229500. Oké, okay, dankjewel. Tot volgende keer. Radio Radioladystad 90.3 FM. Kijk voor meer informatie op www.radioladystad.nl That water, my drink is your Indecent Obsession met Kiss Me. En daarmee breien we een eind aan het eerste uur van Rondje Lelystad. En gaan we richting het tweede. Daarin gaan we het hebben over onder andere het theaternieuws. Uh, nog wat dingen wat we allemaal kunnen gaan doen. Uh, Patrick, die is te horen uh, vanaf het... Uh... <lacht> Als hij hier ooit gaat vertrekken, hè. Hou op! zijn. Ja, nou... Patrick dus, die is vanaf ongeveer half twaalf te vinden op het terrein waar het mesfestival gaat plaatsvinden. Die gaat, uh, als hij aankomt, uh, zegt hij ja hoor. Uh, die gaat daar uh, Sanne interviewen, onder andere. En, uh, <laughs> Waarschijnlijk ook nog wat uh, mensen van de opbouw en zo. We hadden het over het mesfestival. Ik, ik word toch niet geprikt straks, hè? Ja, uh, Jack de Prikker komt ook even langs. Maar, uh, uh, nou ja, dat soort dingen allemaal. Het weer, de koffieartiesten, uh, nog veel meer. U hoort het allemaal in het tweede uur van Rondje Lelystad. Light, the me don't feel right. What are we doing? is een legendarische datum voor de Nederlandse radio. Voor de Nederlandse radio...